Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geijtenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanavond komt er een extra corona persconferentie. Sinds vanochtend zit het demissionaire kabinet in spoedoverleg. Er zijn grote zorgen over de snelle verspreiding van de Omicron variant van corona. Het Outbreak Management Team adviseert om strenge maatregelen te nemen een harde lockdown. Verslaggever Wilco Boom legt uit waar je dan aan moet denken. Ja, dan moet bijna alles wat nu overdag nog open is uh, weer dicht. Net zoals we dat in de vorige winter hebben meegemaakt. Dus de niet-essentiële winkels, de horeca, uh, musea, theaters, bioscopen... sportscholen, maar ook uh, contactberoepen zoals de kappers... die moeten dan de deuren weer sluiten en alleen de supermarkten... en vermoedelijk ook de levensmiddelenkramen op de markt... en apotheken uh, kunnen dan nog open blijven. Mogelijk gaan die maatregelen... Morgen al in. Op de basisscholen wordt komende week al geen les meer gegeven. Wat de nieuwe maatregelen betekenen voor middelbare scholen en MBO's, HBO's en universiteiten is nog niet bekend. Het dodental door de orkaan die over de Filipijnen trok is opgelopen tot 31. Orkaan Rai kwam donderdag aan land. Op veel plekken zijn elektriciteitskabels geknapt... waardoor miljoenen mensen zonder stroom zitten. En veel gebouwen zijn beschadigd, vertelt correspondent Mustafa Margadi. Hele dorpen, voornamelijk aan de kust... zijn met de grond gelijkgemaakt. Uh, op sommige plekken zeggen woordvoerders van uh, de hulptroepen... dat het lijkt alsof er een bom is neergevallen. Dus ja, de verwoesting is groot. In de loop van de tijd gaan we ontdekken hoe groot exact... We kennen allemaal wel die ruilspelletjes, waarbij je begint met een paperclip en eindigt met een auto. Een, Amerika een Amerikaanse TikTok-ster heeft dat wel uitgespeeld. Ze begon met een haarspeldje en heeft nu een huis in Nashville. Was niet helemaal zonder risico's. I traded een Mini Cooper Convertible for what I was a necklace. But in reality, Ze delde dus een auto voor een sieraad waarvan ze dacht dat het bijna 20.000 dollar waard zou zijn, maar kreeg daar maar 2.500 voor. Uiteindelijk is het dus toch gelukt. Ze de ketting voor een home trainer. Daarna kwamen twee auto's, een caravan, nog een auto, drie tra tra tractoren... en een waardebon om een jaar gratis te eten bij een fastfoodketen. Die zijn in Amerika blijkbaar zo gewild dat je er een huis voor kunt krijgen. Heb ik het weer nog. Het is grijs met af en toe een spatje motregen. De zon zie je in ieder geval niet vandaag. Het is 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 En zo opening hoorde je natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met Weetje nog wel oud. Opname 1928. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Waaronder Rika Jans, Corrie Konings, Ramse Safi, Lisbeth Lis. eerst Tante Leen, geboren in Amsterdam op 28 januari 1912. En al daar overleden op 5 augustus 1992 was ze. Haar werkelijk naam was Helena Kokpolder. Was een Nederlandse volkszangeres uit de Jordaan. En uh, ze begon haar carrière. Pas op 43-jarige leeftijd. En daarvoor verdienen ze de kosten als schoonmaakster en garnalenpelster. En u hoort er nu Tante Lee met Waarom wil je niets meer van me weten?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 Ontwaken, handel in zaken, humor en gein, dat was de levensbron. En had je een dag eens geen mazel gehad, dan s'avonds naar de diepte. Gelachen, Amsterdam huilt, en nog voelt het de pijn. Amsterdam huilt, en waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, want de weg is de gein.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 er werd geplunderd en uitgeroeid, hebben daar Jiddische jeletjes gestoeid. Men noemde hen eraan zo kaduwdot. Waarom mag het niet zijn zoals het er was? Amsterdam Huis, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam Huis.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 Voor de hele missie. Naar wat je zegt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 Of mm -hmm. ZOCHT krokusjes voor haar beminden. Het werd laat, het werd laat. Pa werd kwaad, pa werd kwaad. En mijn en mamaartje, wist geen raad. In de nacht kwam ze thuis met een bos. O, oh, was toch zo mooi in het bos. En haar sneeuw in de boezem was nauwelijks bedekt.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 2 tien, 10 schatje om te zien. Had haar ouders en dorpje verlaten voor de stad met zijn prachtige straten. Toen dacht maar, toen dacht ik, kom ik ga, kom ik ga haar bezoeken, haar bezoeken met papa, met papa. Oh, wat voelde hun dochter voor een naam? ze. Zat als prinses voor het raam en haar zee. Een mooie Pinksterdag, als het even kon. Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, ik hield de in de zon. Gingen maar de liefjes plukken, eentjes voeren en.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 Samen met Leen Jongwaard met een veelgedraaide plaat in dit programma. We zijn er vroeg bij op een mooie Pinksterdag. En daarvoor hoort u Rio Jim met de sneeuwwitte Boezem. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op een reis terug in de tijd.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 40, is natuurlijk een Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. En hij werd geboren in een Japans interneringskamp in Batavia. Tegenwoordig Jakarta, Indonesië. Voormalig Nederlands-Indië. Zijn moeder, Sophie uh, Elisabeth uh, Sauresi, overleed in juni 1945 in het Japanse interneringskamp Taijeng. Na de oorlog in 1946 keerde het gezin terug naar Nederland. Waar de kinderen Boudewijn, zijn broer en zus in verschillende gezinnen werden ondergebracht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 Man. Al denk ik soms dat je enkels kelder gaat.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 Maar het was vol gemeten, is hij gestorven. Het was Gilles de Korte met het feest dat nooit gevierd werd. En daarvoor hoorde u Willy Alberti. Samen met dochter Willeke Alberti met Omdat Ik Zoveel Van Je hou. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badpaas Zandvoort. De volgende artiest is Antoon Gerard Theodor, beroepnaam Toon Hermans, geboren in Sittard op 17 december 1916 en overleden in Nieuwegein op 22 april 2000. Dat was natuurlijk een Nederlandse cabaretier, zanger, kunstschilder en dichter. En u hoort hem nu, Toon Hermans met Vogeltje, wat zing je vroeg? Vogeltje, wat zing je vroeg?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 er zaten alweer mensen aan het ontbijt. We zongen voor de laatste maal een Refrein. En kwamen de melkboer tegen op het lege stille plein. En die zei, en die zei. de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Vandaar dat we vieren, zoals morgens tegen vieren. Vandaar dat dansers echt gezellig wordt. Een vogeltje in je vroeg. Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel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 Geen nood. Ik sta op ram's, bloot. Op elk kwartet in semineur ziet u mijn boezem in majeur. Zo sta ik op brandenbeurs, concert, mama. I'm done. De plat van de Bussy stak in de vijver tot mijn knie. De wind speelt door mijn ootkoiffuur in hendelsuite, in neftuur. Ik rem door.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 Op welke veven, veertig golven, Kunt u mij zien, het is niet te geloven. Ik sta te dansen met een pothoed In de Charleston Roest. Juffrouw van de hoes, hoes, hoes. De juffrouw van de hoes. Ja, dat was Cody Stewart met de poes.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 Zo stelt naar Zandvoort goed. Zandvoort, met Mario Zandvoort. Hier op aard is geen ding zoveel waar als pingping. ping, -ping. maar het geld groeit niet dat veld. Dus ping ping wat je pakken kan een pikpak. Het pik in wat je pakken kan een pikpak. Zeker rollen is een mooi vak.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 doet altijd aan de liefdadigheid. Steun onbeperkt, dit nobel werk. En in wat je pakken kan, heb ik En pik in wat je pakken kan, heb ik ook. Ja, zakkenrollen is een fijn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 hij vermoedt geen gevaar. Kijk, hij blijft staan, val nu snel aan. En pik in wat je pakken kan, Pik pak En pik in wat je pakken kan, pikpak. Je zakkerollen is zo'n niet vak. Volg de zil Je is een pikpak. Niet te wild, het is een oude man. <laughs> Zie ik één, goud proleet, worden mijn vingers heet. Dus heel bewust voor mijn zielen en Pik ik wat ik pak, ik ga En pik pak. Pik ik wat ik pak, ik en pik pak. rollen is zo'n fijn vak. DFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.